4 uur. Zometeen in vrijdagmiddag live, Joel Voor de Wind van de ChristenUnie. Die vanochtend probeerde kledingverkoper Cool Cat een eerlijk kledingconvenant te laten ondertekenen. Nu eerst het nws journaal. Ewout de Dion. Twee Nederlanders zijn in Düsseldorf tot ruim vier jaar cel veroordeeld voor internetfraude. De 56-jarige vrouw en haar 35-jarige zoon deden afgelopen februari mee aan een van de grootste digitale bankroven ooit... waarbij in enkele uren tijd miljoenen euro's werden buitgemaakt. De Duitse justitie sprak van een van de best voorbereide en georganiseerde bankroven ooit... De moeder en zoon werden op heterdaad betrapt toen ze grote bedragen pinden met vervalste bankpassen. De twee Nederlanders blijven voorlopig in Duitsland in de cel... maar kunnen op den duur een aanvraag doen om een deel van hun straf in Nederland uit te zitten. Een arts die in 2003 heeft geprobeerd zijn ex-vrouw te laten vermoorden... mag zijn beroep blijven uitoefenen. De inspectie voor de gezondheidszorg wilde de arts uit het register laten schrappen. Maar het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle... neemt de klacht tegen de man niet in behandeling. De arts is medeplichtig aan de moordaanslag... maar hij beraamde de moord niet als arts... en daarom kan de tuchtrechter er niets over zeggen. De man heeft tien jaar in de gevangenis gezeten voor de mislukte moordaanslag. Kort voor de zitting van het regionaal tuchtcollege stond de arts weer voor de strafrechter. Deze keer wegens mishandeling van zijn nieuwe vriendin en haar moeder. Vicepremier Asscher roept de Nederlandse bevolking op mee te doen aan de actie van de samenwerkende hulporganisaties en de omroepen voor de Filipijnen. Degene die wat kunnen missen raad ik zeer aan wat te geven, zei Asscher na de ministerraad. Volgens hem is het een taak voor ons allemaal om te helpen. Hij noemde de situatie in de Filipijnen een ramp van ongekende omvang. Hij benadrukte dat ook het kabinet een financiële bijdrage heeft geleverd... en een transportvliegtuig naar het gebied heeft gestuurd. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wil kerstliederen als stille nacht... en de herdertjes lagen bij nachten, weren uit dienst. De liederen zijn daarom niet langer opgenomen in de liedboekjes. De reden is de grote zorg bij de bischoppen over de kwaliteit van de liturgie... zegt de uitgever van de liedboekjes. Liederen als stille nacht zijn wel opgenomen in de liedboeken van de kerk... in andere landen, zoals Duitsland en de VS. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wil nog niet reageren. Het weer, het is een graad of 9 met opklaringen en af en toe wolkenvelden. Vanavond en vannacht kans op mist, minimaal rond 4 graden. Morgen eerst een mix van wolken, nevel en mist. S middags af en toe zon, het blijft droog en het wordt opnieuw 9 graden. Zondag is bewolkt en soms druilerig. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. De meeste files staan rond Rotterdam en het wordt daar nog een stuk drukker... want op de A15 is diesel gelekt... Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Leidsendam staat nog 6 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Dan de A15 van Europoort naar Rotterdam. Daar staat voor Knoop het Vaanplein 17 kilometer. Daar ligt dus olie op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20 richting Gouda staat voor Moordrecht 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En zo direct Bert Brussen over bedelacties na rampen en de aanval van Nederlandse omroepen op filmaanbieder Netflix.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 Kijk op zwitserlevennl paren. Dit is Radio 1. Apro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag, welkom terug hier in de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Joël Voordewind van de ChristenUnie probeerde vanochtend kledingverkoper Coolcat... het eerlijk kledingconvenant te laten ondertekenen. We horen zo over het gelukt is. Bert Brussen over bedelacties naar rampen... en de aanval van Nederlandse omroepen op film Netflix. Je kunt reageren via Twitter, hashtag AvroVML... of ons bekijken op computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglife.afro.nl. De rubriek over de hernigtjes... De Rooms-Katholieke Kerk wil kerstliederen als stille nacht. En de herdertjes lagen bij nachten, weren uit diensten. De liederen zijn daarom niet langer opgenomen in de liedboekjes. Dat werd zojuist bekendgemaakt. Bij ons in de studio uh, zit uh, Pierke van der Heijden. Hey. Hij is uh, sinds medio 2003 werkzaam als herdertje. Ja. Uh, Peerke, welkom. Nou, uh, dankjewel. Ik zal jou zeggen... ik lag op de Heide Radio te luisteren. Ik hoor dit. Ik ben zo snel mogelijk hierheen gekomen. Ik kom echt net uit het veld. Uh, ja, want uh, jij bent geschrokken. Geschrokken? Ik ben heel erg geschrokken. Het is misschien een beetje open deur, maar... Het is, dit, dit is natuurlijk een lijflied voor alle herdertjes. Als je ons lied uitbandt, dit, dit, is, dit is gewoon... het You Never Walk Alone van de herdertjes. Ja. Snap je? Wat Ave Maria is... voor dooie mensen, dat is de herdertjes... voor ons herdertjes. Ja. Snap je? Wat Brabant van Guus Meeuw is is voor, voor Brabant. Dat is de herdertjes. Voor ons herdertjes. Snapte? Ja, ik, ik snap het, ja. ja. Dus wij gaan niet als makkerschapen hier leidzaam uh, ja, toekijken. Ja, precies. Dit is een grote klap in het gezicht voor alle herdertjes. Ja, want uh, even ja. Om, om welke groep. Hoeveel herdertjes zijn er eigenlijk? Boe. Uh, alleen in Nederland. Dan heb jij het toch al gauw over minstens. Even kijken, Pieter Ruben. Vier. <lacht> Vier herdertjes. Ja. En die zijn er ook zo immens kapot van dat ze hier ook helemaal niet konden zijn. Nee. Ja, of misschien weten ze het nog niet. Dat zou ook kunnen. Um, nou ja, de reden uh, voor het bannen van uh, onder andere de herdertjes lagen bij nachten... Oh. dat is uh, de grote zorg bij uh, de bisschoppen over de kwaliteit van de liturgie. Ja, onzin natuurlijk. Dat is ook zoiets. Het is gewoon een hetze. God mag weten waarom. Maar de herdertjes lagen bij nachten is gewoon een goed nummer. En ik snap niet dat ze nou juist ons nummer gaan afschaffen. Neem gewoon een ander nummer. Zoals... Om... Gewoon, er zijn genoeg ergere nummers te bedenken, hoor. Bijvoorbeeld, weet ik veel, eh, Gloria in Excelsis Deo. Pff, dat mag dan blijven. Weet je hoe dat gaat? Dat gaat zo. Gloria. Die tekst die heeft gewoon 17 lettergrepen te weinig. Kijk, hij zou gewoon zo moeten. Gloria Ria in Excel 6DO. je al klaar. Ja. Nee hoor, wat uitgesmeerd. Want ze hadden geen tekst meer of zo. Het lijkt wel een nummer van André van Duin. Glo glo glo glo glo glo Ria in Excel 6DO. Ja mensen, en wat het betekent, de witte mens. Eer zijn god in de hoogte. Ja, hier, dat bedoel ik. Nou ja, weet je wat het is? De herdertjes lagen bij nachten, ons lijflied. Dat klopt gewoon. Ja, het is gewoon een gaaf nummer. Het heeft nou. een goed metrum En de lettergrepen kloppen, snap je? De herdertjes lagen bij nachten. Ze lagen bij nacht in het veld. Daar hoorden ze engelen zingen. Ajax, Ajax, Ajax. Het zit gewoon heel goed in elkaar. Ja, nou, dat... Zo is het. En nou, beginnen we helemaal opnieuw. Nou, dat punt is duidelijk. Uh, wat gaat u nu doen? Ja, gewoon een Facebookpagina natuurlijk. En ik zou ook van de gelegenheid gebruik willen maken... om iedereen op te roepen om de petitie te tekenen op Facebook, zegt nee tegen de herdertjes ze. Nou, dat is duidelijk. Uh, u, uh, u blijft strijdbaar en u gaat uh, dapper door. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Wat ons ook te wachten staat, we zijn herdertjes. Wij laten ons niet uit het veld slaan. Diederik Smit en Henry van Loon. Joel Voordewind, hij is tweede kamerlid voor de ChristenUnie, was vanmorgen in Houten bij het hoofdkantoor van kledingbedrijf Coolcat. Niet om daar kleding uit te zoeken, maar om te zorgen dat het bedrijf geen kleding meer laat maken in onveilige fabrieken in Bangladesh. Welkom, Joel Voordewind. Goedemiddag. Ook aan tafel, Bert Brussel, Let je eigenlijk op, Bert, een beetje waar je, je kleren koopt. Ik uh, bedoel, je, of dat duurzaam gemaakt is? Nee, niet alleen of het er leuk uitziet. Maar ja, vooral inderdaad. Of het, of het uh, zeg nee. maar, uh, eerlijk tot stand is nee, gekomen. Nee, maar volgens mij... Uh... Ja, maar het salaris wat ik hier verdien, ik koop klein poepdure kleding. En dat is natuurlijk altijd op hand gemaakt, begrijp je? Dus zou je het Zou het zo uh... werken, wel voor de wind, als het maar duur is? Nee, daar kan je weinig van zeggen. Uh, het is goedkoop of het is duur, maar we weten gewoon niet waar het vandaan komt. Dat is de ellende natuurlijk van die kledingbranche. Als je, het staat er niet op. Het staat er niet op. Het staat hoogstens, als het mee zit, dan op dat het ergens in China gemaakt is, of uh, soms dus in Bangladesh. Uh, maar dan weet je nog niet uit welke fabrieken dat komt. Nee, u ging voor, vanochtend, ik zei het, naar, ja. naar Coolcat. Om ja. uh, um ze een convenant te laten ondertekenen. Wat houdt dat in, dat convenant? Ja, na de ramp van april, uh, waar er dus meer dan duizend mensen zijn omgekomen, werkers zijn omgekomen in die vijf textielfabrieken. Uh, is de internationale gemeenschap wel bij elkaar gekomen hebben gezegd: van eigenlijk moeten die fabrieken, dus nu, vanaf nu moet het echt beter gaan. Want het was natuurlijk niet het eerste incident wat er gebeurde. Um, heel veel bedrijven hebben toen een convenant getekend en gezegd van de, de fabrieken waar wij onze kleding vandaan halen, die vinden we dat die veilig moet zijn. Um, nou ja, in Nederland. Uh, Want anders dan kopen we daar niet meer? Anders kopen we daar niet meer of anders moeten we zorgen dat ze veilig worden en dan gaan we eraan meebetalen. Nou, dus dat convenant is dus niet een vrijwillige intentieverklaring, maar is echt een juridisch bindend uh, document. Uh, waar je dus ook geld voor moet bijleggen om uh, daar uh, onder te kunnen staan. Uh, zodat je als, je als de verbeteringen moeten komen, dan betaal je dus ook mee. Heel veel bedrijven hebben het al ondertekend? Heel veel bedrijven 109 bedrijven. Nou, de HEMA, H&M is de grootste speler, althans als het gaat om uh, Bangladesh. Uh, er zijn nog een aantal bedrijven die het niet hebben getekend. Uh, die uh, ja, nog een slag om de arm hebben. Ik noem uh, Bijenkorf bijvoorbeeld, maar ook de Schoolcat. Uh, Coolcat zei, ja, we zijn een relatief kleine speler in Bangladesh. Uh, ze werken maar in, uh, vijf met, samen met vijf fabrieken. Uh, en er zijn er 4.500 uh, textielfabrieken. Dus het is een, een immens aantal. Dus ze zeggen, ja, voor ons is het niet echt van toepassing. Dat hebben ze eerder gezegd, nou, in het gesprek dat we vanmorgen met ze mochten hebben... hebben ze gezegd, nou, we zijn bereid om de, uh, toch uh, mogelijk deel te gaan nemen. Uh, mogelijk. Van dat, uh, ja, mogelijk. Ze hebben nog niet getekend. Ze hebben nog niet getekend. Maar voor, volgende week is er weer een bijeenkomst met uh, dit platform... Um, en dan zullen ze de thuis verder gaan bespreken wat het ook hun financieel kost. Ja, want, hebben... want daar zijn ze bang voor, dat het ze geld gaat kosten? Ja, als natuurlijk een fabriek uiteindelijk toch in brand vliegt... of het moet gesloten worden, ja, dan zijn ze bang dat als zij een van de weinige internationale afnemers zijn... dat ze een grote rekening gepresenteerd krijgen. Terwijl ze zeggen, ja, we nemen maar bij een paar fabriekjes af. Dus dat zou niet in verhouding zijn. Of... Ja, dat is hun argument. Ja. Ze zeggen dus ook van, ja, als nu die honderd bedrijven die wel getekend hebben... met elkaar een collectieve verzekering afslopen... Ja, dan is het risico voor ons kleiner. Uh, aan de andere kant kan je natuurlijk zeggen... Ja, in de fabrieken waar jij de producten van afneemt... Ja, daar ben je betrokken. Neem dan ook de verantwoordelijkheid uh, ja, voor de veiligheid. misschien dus ook geen slecht idee. Nee, maar goed, dat gaan ze dus nog uh, bespreken. Maar uh, ik hoop echt dat uh, ze uiteindelijk wel gaan tekenen. Want uh, ja, dan kunnen we in ieder geval ook... Althans, ik, ik ben de doelgroep niet meer. Maar uh, dan, dan je, ik geloof dat meisjes en jongens tussen de 16 en 18 uh, de doelgroep zijn. Die in ieder geval met een schoon geweten uh, daar uh, kleren gaan kopen. Maar helpt het nou dat akkoord? Ja, er zijn al flinke stappen gezet. Er is door dus 109 bedrijven al ondertekend. En dus ook al geld ingelegd. En daar moet nu dus, met dat geld... moet er dus duidelijke verbeteringen in die veiligheid komen. Het is natuurlijk maar één land waar we nu naar kijken. Hè, vanwege die hele grote... Uh, Bangladesh. Uh, uh, ja. Ja, nou ja, in Bangladesh Oktober was er een brand met ook weer, uh, ja. ik geloof, negen slachtoffers. Klopt, ja. Bij een bedrijf dat op die lijst stond. Die, had onder, die meedeed aan het safety uh, akkoord. Ja. Dat klopt, dus dat betekent dat er nog heel veel werk te doen is. Uh, en dat met dit geld nu heel snel die verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Uh, dat safety akkoord is nog maar net getekend. En uh, de uitvloezen daarvan en het geld wat door de organisaties moet worden opgebracht. Uh, ja, dat moet nog geïnvesteerd worden in die verbetering van die veiligheid. Nee. Nou, de veiligheid is één ding. Hè. Het gaat ook over het weren van kinderarbeid. Het, het recht op je uh, kunnen vergaderen. Dus kunnen verenigen als werknemers. Ook over de werktijden. Maar dus... zijn er zijn heel veel fabrieken. Hoe, ja. Hoe kunt u controleren? als ze het al ondertekenen dat ze zich er ook aan houden? Uh, nou, er gaan ook audits worden uitgevoerd. Oftewel controles door onafhankelijke uh, controleurs. Om te kijken of die verbeteringen ook daadwerkelijk zijn uh, doorgevoerd. Uh, ja, bedrijven zelf hebben natuurlijk daar een verantwoordelijkheid voor. Uh, sommige bedrijven zitten daar met agenten. Oftewel, uh, die, die werken met uh, lokale partners... maar komen zelf niet vaak in die bedrijven. Uh, nou ja, ik, ik hoop echt... Uh, Coolcut heeft wel directe linken met de fabrieken waar ze in zitten. En Schone Klerencampagne bijvoorbeeld. zeg je, je moet veel meer samenwerken met de vakbonden Ja, daar. dat klopt. Um, en dat betekent dat als je die audits uitvoert... Uh, die controles... Uh, moet je dat samen met die vakbonden doen. Want die vakbonden die hebben uh, um, uh, ja, veel vertrouwen van de werknemers. Als daar... Uh, een wildvreemd iemand komt en die zegt van... Uh, bent u tevreden met uw baas, bent u tevreden met uw werkomstandigheden? Dan zeggen ze waarschijnlijk ja, want ze zijn bang dat ze anders ontslagen worden... als het moment dat ze gaan klagen. Maar uh, als vakbonden daar komen, die veel meer uh, daar over de vloer komen... en een vertrouwensband hebben met de werknemers... dan kan je veel meer uh, informatie boven tafel halen, want er is een vertrouwensband dan. Waarom gebeurt dat niet dan, dat samenwerken? Nou, dat gebeurt ook wel. Er zijn uh, audits, organisaties die werken samen met uh, uh, vakbonden, maar bijvoorbeeld een uh, uh, ja, andere uh, SBCI uh, werken daar weer niet mee samen. En ja, dan verwacht ik daar ook eerlijk gezegd niet zo heel veel van. Uh, Schone klerencampagne ook Wat is iets. dat, SBCI? Ja, dat is ook een auditbureau, uh, een commerciële auditbureau, een controlebureau... Een controlebureau. Een controlebureau mm. uh, die uh, dus onafhankelijk van de bedrijven uh, rapporten uitbrengen... om te kijken of ze daar voldoen aan die veiligheidsnormen. U gaat een motie indienen volgende week, begrijp ik, over dit onderwerp. Wat staat erin? Ja, we hebben het natuurlijk alleen maar over Bangladesh... maar er zijn veel meer risicolanden. Denk maar even aan Cambodja. Afgelopen woensdag nog bij de EO een hele reportage over geweest. Denk aan China. Maar er zijn nog een tal van organisaties... nou, het convenant of de motie die we willen gaan indienen... ik hoop daar ook steun voor te krijgen, het ziet er wel naar uit... die zegt dus, ga nou met kledingbedrijven in Nederland om tafel... om te kijken voor alle risicogebieden waar dit speelt... niet alleen voor de brandveiligheid, maar ook voor de arbeidsvoorwaarden... een convenant kan tekenen. Want dan uh, heb je echt uh, structureel de zaken op orde. Althans op papier. En daarna moet er natuurlijk uh, toegezien worden op die uitvoering. Nou, allemaal moeten ze heel veel hebben al ondertekend. Maar percentagegewijs, hoeveel zouden we er nog moeten tekenen? Nou, voor dat safety-akkoord, dat veiligheidsakkoord Bangladesh... hebben er 109 bedrijven inmiddels ondertekend. Dat is echt een, een groot aantal. Internationale bedrijven zijn dat. Maar in Nederland is het de helft of, of, of drie kwart of... Nee, in Nederland uh, zijn bijna alle bedrijven nu ondertekenaar. Er zijn en u dus, de rest ook zijn dus, nog over de de Ja, de er zijn dus een stukken vier. Ik noemde al Bijenkorf. Uh, uh, ik moet heel goed oppassen wat ik zeg dan. Maar in ieder geval ook Coolcat. Uh, om claims te voorkomen. Bijenkorf om en Coolcat, claims te voorkomen. die staan vast. Ja, ik heb hier, heb ze daar? maar laat ik ze maar Briefje? noemen, laat ze maar noemen laat de inderdaad. Ja? Ja, de Vibra uh, en Prenatal uh, moeten ook nog tekenen. Kijk. Nou, die roep ik bij deze op om alsnog te tekenen. Bert. Ja, ik zat te denken, hebben ze daar überhaupt vakbonden? Want ik zie dat niet zo voor me in Bangladesh. Ja, wel degelijk. Ja. En, wel. Uh, en dat ja. is wel betrouwbaar, want dat lijkt mij, klinkt mij meer in de oren... als vakb vakbond zoals ze die ook in Polen en Rusland hadden vroeger. Nou ja, in Polen heeft de vakbond Solidarno's uiteindelijk ja, nee, uh, maar, ja, uh, ja, een ja, doorbraak bereikt. In dus zo, de tijd dat ja. dat het niet kon. Of, of, of dat er, ja, als je maar genoeg koopt. Uh... Nee, er is wel uh, vrijheid van vakbonden. Alleen de invloed van vakbonden zijn natuurlijk beperkt. En dat komt ook omdat die werkgevers heel veel macht hebben... en proberen zoveel mogelijk die bonden, die bonden uit uh, dit soort bedrijven te halen. We gaan eerst kijken of uw motie hier in Nederland voldoende effect heeft. Tot zover dank, Jol ja. Vorderwind. Zo direct gaan we door met Bert Brussen. Maar nu eerst, voor het laatst in deze uitzending, althans, Christel. You're my new friend. I want to start a conversation straight from the heart. I hope you understand. Oh, I'm just a fool and I never learn. And I make mistakes and I Christian burn. The moon will guide me home. Crystal, begeleid overigens door Bouke Bakker, Clemens Blakière... Patrick Rugebrest en Fedra Kwan. Dank jullie wel voor de muziek. Bert Brussel, hoofdredacteur van de Post Online. En, en tegenover hem ook nog steeds Joel voor de Wind. Bert, uh, waar ga, uh, gaat het eerste onderwerp over? Laten we het over Zwarte Piet hebben. Het <laughs> is misschien wel eens tijd het. dat daar eens een keer een debat over wordt gevoerd in Nederland. Daar is nog niet voldoende over gezegd. Totaal niet. We hebben er niks van gehoord. Maar ja, uh, uh, het is toch een beetje nu uit de hand gelopen. Want uh, morgen en zondag in Nederland komt de Sint aan. Ik weet niet. Nou, hij doet dat allemaal heel goed. Die Sint die kan ja. dat op veel plaatsen tegelijk. Uh, ja, de politie vreest nu toch wel. Voor ongeregeldheden of vrees voor ongeregeldheden wordt extra politie ingezet. Het is bijna alsof een koning, uh, uh, of alsof een koning afstand neemt van de troon, zal ik maar zeggen. Op een beetje dat niveau qua inzet. Het loopt inderdaad een beetje uit de hand. Ja. En dat is toch een beetje treurig. Uh, uh, en ik las gisteren ook het officiële document van de stad Amsterdam, waarin staat wat ze allemaal gaan veranderen aan de Sinterklaasoptocht. optocht Ik doe heel even een kleine opzomming. Uh, Piet draagt geen oorringen. Uh, het paard van Sint-Piet wordt niet door Piet, maar door Spaanse. Edelman begeleid. Sint en Piet staan gelijkwaardig op de poster. Piet mag zelf ook paardrijden in plaats van alleen daarnaast. Lopen pieten kunnen diverse soorten bruik en kleren lippenstift dragen. En Zwarte Piet op de praalwagen wordt vervangen door een grachtenpand van speculaas. <lacht> Zo. Nou, uh, daar moet alle ellende wel mee voorkomen kunnen worden, ja, denk ik. Nee, niet? Dus, want dat is natuurlijk... Kijk, ik vind daar ofwel uh, je zegt we schaffen het af, want we begrijpen dat al die mensen gekwetst worden, mm -hmm. ofwel je zegt we schaffen het niet af en dan deze ook zo'n bezwaarcommissie voor zo'n rechtszaak... en dan gaat het ook door. Maar dit is natuurlijk een, een soort halve compromis. Ja, dit is natuurlijk een comprom compromis waar dus niemand over. verstandig is. Dat je denkt van, nou, we gaan. Er is schijnbaar een hoop weerstand, vooral hier in Amsterdam Zuidoost. Ik weet het van mijn eigen fractie ook. Uh, je gaat langzamerhand uh, kijken ja, hoe je tot elkaar kan komen. Nou ja, nee, maar, dan moet Weet je het afschaffen. Kijk, want dat is het probleem. Die mensen doen een bezwaarschrift wat terecht is. En er wordt terecht naar geluisterd. Die conclusie ervan is van... Ja, sorry, we vinden jullie bezwaar niet, niet bezwaarlijk genoeg. Dan vervolgens gaan ze ook nog naar de rechter. Waarop die rechter zegt... Ah, sorry, maar we vinden dat bezwaar niet bezwaarlijk genoeg. Ja, ik vind het dan heel raar om dan toch te zeggen... Oké, okay, dan doen we de halve. Want dit is natuurlijk niet iets waar uh, de gekwetste zeggen van... Oh, dan is, want het is toch niet... Uh, als je Zwarte Piet wel in een raar pakje doet met een raar kraagje maar geen oorringen, is het dan anders? Dat geloof ik niet. Ja, het is mij het, wel een idee. beetje een, een handreiking naar al de critici... die zeggen van, moet dat niet eens een keer anders? Nou, nu neemt de burgemeester een eerste stap... Ja, je, je kan er gek scherend over doen. Het, het is natuurlijk ook wel uh, raar, hè, want je bent niet een beetje zwanger, natuurlijk. Maar, Precies. Uh, aan de andere kant, hij lijkt wel. Fordenwind maar de ik vindt dat en... dat het Sinterklaasfeest kan wel evolueren. Dus veranderen ook, inderdaad. Ja, dat is de inzet van Van der Laan, dat ik begrijp. En ja. ik vind het best uh, verstandig. Kijk, we, we doen er een beetje gek scherend over. Maar uh, er zijn hele groepen in de samenleving, vooral hier in Amsterdam, die daar toch nog steeds ja. aanstoot aan nemen. Nee, dat is. Maar dat, dat is Maar ook. het is wel hm. bizar dat er nu politiebegeleiding nodig is. om te voorkomen dat ja. er misschien geweld wordt uitgeoefend ja. tegen Zwarte Piet ja nou, ik denk dat dat wel weer mee zal vallen uiteindelijk. Want, Laten we het hopen. Ja, ja. Wat vind je er zelf eigenlijk van? Een soort piet discussie. Nou ja, ja, je wordt opgegroeid met die hele, hele traditie natuurlijk. Ik heb er zelf niet zo over nagedacht. Ik ben opgegroeid hier in de Bijlmer. Dus ik had vrienden of ik had geen vrienden. Of ze nou zwart of wit maken, dat maakte mij niks uit. Je kon ermee opschieten of niet. Maar je vindt wel uh, rekening houden met gevonden van anderen... die er wel problemen hebben. Ja, mee ik vind als, zoals in Amsterdam, toch hele grote groepen vinden van... Uh, ja, dat, dat zegt toch een raar beeld neer van, van mensen die gekleurd zijn. Ja, probeer er een beetje rekening mee te houden. Tot zover maar Zwarte Piet. Ja, dat, ja, nee, laten we dat en inderdaad anders dan uh, een beetje loopt het weer uit de hand. En Daarom hebben we wel zoveel over gesproken ja. in Nederland. Nee, even nog. Uh, ja, de Nederlandse Netflix. Uh, vandaag werd bekend dat uh, de NPO samen met RTL en SBS. hun krachten gaan bundelen. als het gaat om hun uitzending, uitzending gemist modules. Dus streaming kijken. Dat gaat kijk.nl heeten. Je, je zou het niet kunnen bedenken. Ja, want we hebben al Netflix. met Dat ja. is een Amerikaans bedrijf. En dan kun je dat door is, betaling nou, allerlei films. Uh, noem je TV-series en zo zien. Bij Netflix betaal betaling vast bedrag per maand, 7 euro. Dus nu ook in Nederland, uh, en je kon het al heel lang in Nederland sowieso uh, krijgen, via gewoon vanuit Amerika. En dan kun je onbeperkt kijken. Uh, in Nederland kennen we alleen uh, van de omroepen uh, uitzending gemist. Uh, dat willen ze ook aanpassen. Er komt namelijk ook nog een uitzending gemist plus. En dat is, uh, dan moet je betalen om... Uh, televisie waar je al voor betaald hebt via de belasting... nog een keer te kijken, wat op zich het om heel raar is. Nou, als het om de publieke omroep gaat. Bij RTL moet je vaak helemaal sowieso betalen. Soms wel best wel veel. Ja. Nee, nee, nee. Dit ja. zit, uh, RTL bijvoorbeeld heeft uh, sommige... Ah, als, je zien, ja. als je wat terug wil zien. Als je wat terug wil zien, moet je inderdaad echt... echt je creditcard trekken. Vijf ja. euro voor een stukje. Slecht initiatief vind je dus? Uh, nee, ik vind het wel een goed initiatief. Ik begrijp ze ook wel. Uh, Netflix, als je ziet hoe groot het in Amerika is. Dat die hebben alles verpulverd. Videotheken, uh, zeg maar, omroepen. Uh, DVD-bedrijven. Dus dat is iets om bang voor te zijn. Uh, tegelijkertijd, ik las het vandaag ook op geen stijl. Uh, ja, technisch is het, uh, zie ik het nog niet zo snel gebeuren. Als je ziet hoe die sites er nu uitzien bij RTL. En uh, NPO heeft tegenwoordig NPO.nl sinds een half jaar ongeveer. Dus het wordt wel wat beter. Maar ik Netflix, denk dat het technisch uh, ja, niet gaat lukken. Kijk, een beetje, Netflix blinkt er niet alleen tussenuit door het aanbod... en doordat het goedkoop is, maar ook dat ze het heel goed doen. Ze hebben vanaf het begin van echt die intuïtieve internetgebruik uh, begrepen. Dit, het is dus heel goed werkende techniek. Ja. Uh, en, en, maar en, zeggen en, de omroepen... wij hebben een actueel aanbod en dat heeft Netflix niet. Nou, dat klopt. Dat is, dat is waar, maar... Nou ja, ik ben in elk geval blij dat het gaat bundelen, laat ik het zo zeggen. Want voor die bundel betaal je dus ook een vast bedrag per maand... en dan kun je al die drie, al die drie omroepen, uh, publieke omroepen... RTL en SBS6 kun je terugkijken. Ga je geven je aan Giro555... Uh, uh, nee, ik denk het niet. Want? Ja, weet ik niet. Ik heb, uh, ik heb daar helemaal geen reden voor. Ik hoorde net uh, Frits ook al uh, aarzelen. Ja, omdat het... Uh, ik ben toch daar te veel afgestomd voor, denk ik. Dat is toch weer een beetje... Je krijgt dan weer inderdaad een, uh, een bedelactie. Een BN's die kwam vertellen dat je moet geven. En zelfs vandaag uh, de vicepremier die kwam vertellen dat we moeten geven. Ja. En, uh, ik denk van ja... Er gaat heel veel fout, wordt gezegd, maar er komt ook heel veel goed terecht. Dus waarom zou je het niet doen? Ja, dat is dus een moeilijke vraag. Waarom zou je het niet doen? Maar dat vind ik bijvoorbeeld ook elk jaar van het glazen huis. Daar heb ik heel veel op tegen. Maar waarom zou je het niet doen? Want het is toch hartstikke leuk dat je heel veel geld kan ophalen. Let's hear it voor de baby's. Wat is je weerstand? Ten eerste vind ik het de pathetiek en de tweede toch een Die zitten drie dj's met een enorm salaris. Dat je denkt, plaats allemaal een derde van de salaris overmaken. Dat zijn we er ook. En dat is een beetje het gevoel. Je voor de wind geeft wel. Je altijd argumenten bedenken waarom je het niet moet doen. En dat de ene weer meer salaris. Maar we hebben een traditie van geven vrijgevig volk. Dus ik zou zeggen, laat iedereen dat doen. En als je vijf en vijf niet vertrouwt, ik zou niet weten waarom niet. Ik heb voorheen bij een andere hulporganisatie gewerkt. Ik maak geld over naar die club. Ja, een beetje solidariteit met zoveel slachtoffers, zoveel leed. De hele dorpen weggevaagd. Ja, waarom niet, hè? Ja, maar wat, goed. Maar vind je bijvoorbeeld. Als mensen dat nou. Kennelijk. Nederland doet dat niet. Kennelijk zijn er dus acties nodig. Zijn er BN's nodig? En Nick en Simon. En weet ik veel wat. Om die mensen te bewegen. En dan is het 4 miljoen. Je dat, is het, moet je eigenlijk niet zeggen. Ja, maar als die mensen dat niet willen. Ik vind die. Kijk, ik, ik vind die hele BN's parade. Vind ik dus verschrikkelijk. Door ja. ook 20 november. zou het. Ik, AVRO, ik benadruk, het AVRO staat op tegen kankergala, zou weer komen. Het is verplaatst. En ik, ja. Ja, dat is verplaatst vanwege de ramp op de Filipijnen. Dus de ene ramp is kennelijk groter dan de andere. En ja, ik zit daar elk jaar toch weer... Ik, ben, ik heb zelf veel met kanker te maken gehad. Ik word er toch altijd wel heel verdrietig van. Het is toch een beetje Frits Sissing die zichzelf staat te begluren... op kosten van kankerpatiënten. En dat vind ik ook een beetje bij dit soort ja. Giro 555 acties. Ik denk denk natuurlijk, het is heel goed als mensen daardoor gaan geven... Ja, tegelijkertijd. Ja, moeten we dat elke keer inderdaad weer dezelfde parade van A.B.B.? Kun je iets voorstellen uh, bij die weerstand, Joel, voor de wind? Nou ja, kijk, zo werkt het gewoon als mensen, andere mensen, het is voorbeeldgedrag, zo werkt televisie. Als je anderen die je hoog hebt dingen ziet doen, dan denk je, nou misschien moet ik het ook wel eens een keer doen. Best maar pragmatisch, dat het werk. Ze zouden stom zijn om het niet te doen. En de mensen, geloof ik oprecht, die zijn er echt bij betrokken. En die willen dat ook doen. En die doen dat in dit geval dan uh, zonder dat ze er geld voor vragen. En je hoeft of natuurlijk als... niet naar die show te kijken om nee, toch te nee. geven. Ik, ik kijk ook zeker niet naar die show. Maar, maar dat is als je het vraagt van wat is de weersin Dan is dat. Dat is het dat? Dat Goed. antwoord op de vraag. Dankjewel Bert Brussen. Ik dank Joël voor de wind. zo direct het Radio 1-journaal. Lucelle Carasso, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Na een discussie over Sinterklaas. Nu eentje over kerst binnen de katholieke kerk, want de herdertjes lagen bij nachten en stille nacht. Uh, die liederen worden uit de liedboekjes voor de dienst geschrapt, zo reacties daarop. En we praten over de economie in Europa. Even in het kort. In het Radio Nationaal gepresenteerd dus door Lucella Carrasso. Dit was Vrijdagmiddag Live. Ik dank natuurlijk Christel voor de muziek, het publiek hier, voor de aandacht en het publiek thuis ook trouwens. Het is half vijf, NOS Journaal, Ewout de Jong. Dit is Radio 1 Volgend studiejaar komt er een proef voor uitblinkende studenten... die zich nu onvoldoende uitgedaagd voelen in het hoger onderwijs. Minister Bussemaker wil dat deze studenten intensiever onderwijs kunnen krijgen. En bij wijze van proef mag het collegegeld voor deze groep... dan tot twee keer hoger zijn dan normaal. Over de hele wereld wordt verontwaardigd gereageerd op het besluit van Japan om de eigen CO2-doelen opzij te zetten. Japan zei vier jaar geleden dat de uitstoot van kooldioxide in 2020 een kwart minder moest, moet zijn dan in 1990. De regering in Tokio zegt nu dat dat onhaalbaar is. Het doel is nu om 3 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Vanwege de kernramp in Fukushima zijn alle Japanse kerncentrales uitgeschakeld. En het land draait nu grotendeels op fossiele brandstoffen. Het kabinet wil de Nederlandse missie met Patriot-raketten in Turkije met een jaar verlengen. Sinds begin dit jaar zijn er zo'n 250 Nederlandse militairen in Turkije... die het land beschermen tegen mogelijke raketbeschietingen uit Syrië. En ook de anti-piraterijmissie bij Somalië gaat langer duren.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 Het weer vanavond en vannacht. Kans op mist. Minima rond 4 graden. Morgen eerst wolken, nevel en mist. Het is middags af en toe zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 9. Aan de verkeersinformatie Het is wat drukker dan gebruikelijk. Op vrijdag er staat 120 kilometer file. Dat komt vooral door ongelukken. De meeste files staan rond Rotterdam. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat voor Zoete Wouden nog 7 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A12 bij Utrecht richting Arnhem... voor Lunetten 6 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A27. Op de A15 Europort richting Rotterdam... staat voor Vaanplein 19 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Er ligt olie op de weg. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. Vermoordrecht staat 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer uh, moet daar nog even wachten, want er moet ook een Zoap-cleaner overheen. Brainport 2020 brengt ons naar de Technotop. En we zitten al honderden meters boven NAP. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 1200 vacatures op HBO en WO-niveau. Ga naar Zuidlimburg.nl. Het NOS Radio 1-Journal. Lucella Carrasso. Goedemiddag. Groningen maakt zich op voor de Sinterklaas-intocht morgen. Wij zijn bij de voorbereidingen. Richard Krajacek over zijn ABN AMRO-tennistoernooi zo. Het is lastig de absolute toppers te krijgen. Ook Robin Haase komt niet. Maar het glas is ook wel weer halfvol. Dat legt hij vanmiddag uit. En China past de één kind politiek aan. Ook daar straks aandacht voor. Want dat gaat nogal wat betekenen voor China. We beginnen in Brussel, want Nederland is geslaagd voor de eerste echte begrotingstest van Eurocommissaris Olly Reen. Alle Eurolanden kregen vandaag van de Europese Commissie te horen of hun nationale begroting in de pas loopt met de eisen. Nou, voor Nederland is dat het geval. Quenter horst in Brussel. Gwen, Nederland krijgt er voldoende, maar uh, wel een beetje hakken over de sloot. Hè? Wat betekent dat nu? Ja, inderdaad. Olly Reen maakt daar de kanttekening bij. Nee, Nederland haalt inderdaad de, de eerder gestelde doelstellingen. Maar het is allemaal net, net. Een klein tegenvalletje kan al direct grote gevolgen hebben voor dat heilige uh, percentage van 3% begrotingstekort. En dit zei uh, Dijsselbloem er zojuist zelf over hebben, is hier in Brussel. Wat is uw reactie op het oordeel van de Europese Commissie op de Nederlandse begroting? Nou, ik ben daar natuurlijk tevreden mee. Want uh, de commissie heeft vastgesteld dat de 6 miljard die wij moesten doen... dat we die ook hebben gedaan. Dat we die structureel en effectief hebben belegd met maatregelen. Dat is een belangrijk uh, oordeel. De commissie zegt ook, er is geen enkele marge. U zult ook echt moeten doen wat u belooft. Ja, nou, dat was ik toch al van plan. Dus dat komt goed uit. Ja, dat zei Dijsselbloem. En, en Nederland zit met deze beoordeling in de middenmoot. Uh, samen met landen als Malta, Frankrijk, Slovenië, Spanje. Wat, wat betekent dat voor die positie van Nederland? Nou, Dat er inderdaad nog grote risico's zijn. Hè? Dat betekent ook dat Nederland uh, extra controles krijgt. Hè? Concreet betekent dat er zijn nu bij de commissie uh, uh, drie ambtenaren aangewezen. En die gaan Nederland echt heel gedetailleerd volgen. Ze gaan uh, heel goed de economische ontwikkelingen in de gaten houden. Ze praten met ambtenaren van het ministerie van Financiën. Maar ze gaan bijvoorbeeld ook op, uh, op bezoek bij pensioenfondsen, bij woningbouwverenigingen. Echt om te controleren of Nederland de plannen echt wel goed uitvoert. En bij dit soort presentaties zie je ook vaak lijvige technische rapporten. Ik weet niet of je ze allemaal al hebt doorgevlooid. Maar zit daar voor Nederland nog iets opvallends in? Nou, het is wel aardig dat... Uh, uh, in Nederland doet natuurlijk altijd het CPB... Altijd die economische voorspellingen. En daar zit toch wel wat licht uh, tussen. De, uh, de Europese Commissie is echt een stuk voorzichtiger. En dat betekent bijvoorbeeld dat negatieve cijfers... altijd net een tikkeltje negatiever uitvallen. En dat positieve ontwikkelingen door de Europese Commissie... altijd net iets minder positief worden ge, gewaardeerd. Dus daar zit, wel, daar zit wel een verschil tussen. Dat is wel uh, aardig om te zien. Uh, maar er blijft natuurlijk wel het gevaar schuilen... Uh, dat uh, ja, Nederland zit overal krap tegen... Aan. En heel veel hervormingen gaan ook pas in 2016 in. Zoals bijvoorbeeld de versoepeling van het ontslagrecht of de verlaging van de nationale hypotheekgarantie. Uh, en uh, Nederland gaat er wel over van uit dat dat ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Uh, en daar geldt natuurlijk wel, om het maar met een vies woord te zeggen, implementatiegevaar in. Uh, want doe je inderdaad wel echt wat je belooft. En de politieke crisis of ruimte om weer eens uitgebreid met de oppositie te gaan polderen over allerlei maatregelen. Ja, die ruimte is er nu echt niet meer. En Dat heeft Rijn toch wel vrij duidelijk gemaakt. Zeker. Nou, Dijsselbloem is daar blij mee. Kijken of wie dat ook redt inderdaad in de Kamer de komende jaren. Dankjewel, Gwenter Horst vanuit Brussel. Nou, Olly Rijn, dat is een van de 28 eurocommissarissen die vormen samen die Europese Commissie. Het zijn er veel te veel, vindt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Hij wil graag een kleinere commissie, zo liet hij weten. Ik vind dat die kleiner kan. Uh, en als het niet lukt om hem uh, snel kleiner te maken, want daar is verdragswijziging voor nodig, dan kan die ook op een andere manier gaan werken. En ik hoop dat we in de aanloop van de Europese verkiezingen daar een debat over kunnen voeren, zodat ook in heel Europa politieke partijen en politici kleur bekennen op dat punt. Ja, dan zeggen uh, veel mensen van, u bent er te laat mee, want in mei had u dat kunnen regelen en dat heeft u niet gedaan. Dat is helaas niet zo. Uh, in mei was het formaliseren van een afspraak uit 2008. Bij het tweede Ierse referendum is aan de Ieren beloofd dat de Europese Commissie ook in 2014 eh, nog uit vertegenwoordigers van alle lidstaten eh, zou bestaan. Dus er was in mei niet de mogelijkheid om eh, de formalisering van een eerdere afspraak eh, te doorkruisen. Eh, wel ben ik al een hele tijd in gesprek met mijn Europese collega's om te kijken of we op dit punt misschien nieuwe afspraken zouden eh, kunnen maken. Maar het was helaas niet zo dat in mij de mogelijkheid bestond om die afspraak te herzien. Die Europese Commissie kleiner maken. Ja, zou Nederland dan ook bijvoorbeeld een commissaris opgeven? Als het zo is dat de Europese Commissie kleiner zou worden... dan kan het ook zijn dat je op een relatiebasis een keer geen commissaris hebt in de commissie. Maar dat geldt dan voor alle 28 lidstaten, niet alleen voor Nederland. Maar voorlopig houdt Nederland de commissaris? Voorlopig zal het zo blijven, want dat is nu eenmaal de afspraak die in 2008 is gemaakt. Dus die zal ook uh, moeten worden uh, gewijzigd. Daar zal gesprekken, er zullen gesprekken over nodig zijn. Maar ook als die afspraak zo blijft, is het wel nog mogelijk om... Uh, het werk van de commissie te stroomlijnen. Bijvoorbeeld door een aantal vicevoorzitters aan te stellen... die verantwoordelijk worden voor clusters. Maar u wilt toch gewoon een Nederlandse commissaris houden? Dat hoeft voor mij niet per se als er een eerlijk relatiesysteem komt. Wat ik wil is een commissie die goed functioneert. En ik stel nu vast dat de commissie niet goed functioneert... omdat er te veel commissarissen zijn... die vaak ook nog met hele diffuse portefeuilles bezig zijn... en die ons trakteren op voorstellen waar niemand op zit te wachten. Zou u zelf de opvolger willen worden van mevrouw Kroes? Nee. Zeker weten? Zeker weten. Ja. Komt u niet op terug binnenkort? Uh, nee, want uh, ik heb het ontzettend naar mijn zin als minister van buitenlandse Zaken. Al dus minister Frans Timmermans. Peter Blok sprak met hem. Overigens vindt Timmermans dit van de commissie al tien jaar... dat die commissie kleiner moet, want tien jaar geleden... Uh, deze week precies tien jaar geleden stond er een ingezonden stuk in de Volkskrant. Nou, daarin stelde hij precies hetzelfde voor. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Morgen is dus de intocht van Sinterklaas in Nederland... Uh, voor het eerst voet aan wal dit jaar in Groningen. Daarom is verslaggever Marcel Bril daar naartoe. Uh, Marcel, ik neem aan dat de voorbereidingen daar al zijn begonnen. Zeker, er wordt flink gewerkt. Ik ben op de plek waar de boot morgen aanmeert. En als ik dan om me heen kijk, zie ik om het binnenhaventje in Groningen... allerlei dranghekken al staan met een groet, een welkomstgroet... welkom in Groningen. En op dat... Ja, eigenlijk, wat zou ik zeggen, een apart gebouwd stijgertje waar de Sint komt. Daar sta ik met de burgemeester, meneer Freeman. Hoe verlopen de voorbereidingen? Nou, dat gaat heel goed. Ik denk dat als morgen mooi weer is, dat hier misschien wel 50.000 mensen gaan komen en heel veel kinderen. En ik denk dat, zoals het er nu uitziet, dat het een hartstikke leuke middag kan worden. Is het spannend voor u en voor de stad of dat allemaal goed gaat? Nou ja, het is altijd wel een beetje, een beetje spannend. Maar anderzijds is de, de instelling van de stad en van wat er, iedereen die daarmee bij, bij betrokken is, dat het een mooi feest moet worden. We staan hier inderdaad in zo'n in haventje. Hè? Wat gebeurt er morgen, morgenochtend? Waar komt die vandaan? Ja, hij komt hier uit de gracht, komt hij aanvaren met zijn schip en landt hier bij dit, ja, dit haventje. Dit, dit stijgertje zou je kunnen zeggen. Het is wel een vrij smalle gracht, hè? Ja, hij moet er net doorkomen, die, die brug moet omhoog en dan komt hij hier aanvaren. En dan uh, ja, vandaar op het paard en dan toch door de stad naar de Grote Markt. Nou ja, en daar zal hij nog, uh, laten we zeggen, het hele, hele publiek op de Grote Markt uh, toespreken. En er is muziek, nou ja, het is gewoon een, een, een, een, een, een mooi Sinterklaasfeest. Ik uh, was hier al wat eerder en toen zag ik dat er uh, geoefend werd. Uh, grote schip uh, kwam aan, dat was wel spannend, want ja, grote zwarte boot. Maar uh, daar heeft hij vertrouwen in dat het allemaal goed gaat. Ja, nou ja, dat is natuurlijk toch het, uh, het, hele, het hele feest is erop gericht... dat kinderen het leuk vinden. Het, het is het verhaal van kinderen dat uh, Sint Morgen hier komt. Uh, ze zullen hier allemaal staan. Z ze zullen opgeroepen worden om hun schoen te zetten... om Sinterklaasliedjes te zingen. Nou ja, dat is echt, het hele feest is erop gericht dat zij een mooie dag hebben. Het kan niet zijn ontgaan. De afgelopen weken, maanden is er ook een discussie gegaan over de vraag... of Zwarte Piet, of dat nou racistisch is of niet. In hoeverre houdt u daar rekening mee... Morgen? Nou ja, ik zei net al, het is een, het is een kinderfeest met een, met een bepaalde traditie. Hè. Dus, het, het racisme is, wordt door heel veel mensen niet gevoeld. Anderzijds moet je natuurlijk ook respect hebben voor mensen in Nederland... die wel die gevoelens hebben. En ik denk dat in de komende tien jaar ook wel die discussie door zal gaan... of dat feest misschien iets ander karakter krijgt. Maar wij blijven hier gewoon eigenlijk een oude wets Sinterklaasfeest uh, vieren. Maar verwacht u dat er uh, ongeregeldheden zullen ontstaan? Demonstranten of zoiets dergelijks? Heeft u daar signalen van? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, het, zou best, het zou best eens kunnen. Anders moeten we daar ook weer een beetje verdraagzaam mee omgaan. Als we eh, iemand een keer daartegen protesteert, dat moet ook best kunnen in Nederland. Anderzijds we moeten we natuurlijk wel alle voorzorgsmaatregelen nemen... dat er geen openbare orde verstoord wordt. Nou ja. Is dat veranderd sinds de afgelopen maanden, toen die discussie op is gegaan? Is er dan, ja, in politietermen heet dat geloof ik, bijgeschaald? Nou ja, dan ga je dus wel nadenken over wat voor scenario's er allemaal kunnen gebeuren. En daar ben je natuurlijk op, uh, op voorbereid. En dat hebben we natuurlijk met elkaar en met de politie en met de mensen van de veiligheid hebben we dat wel gedaan. Maar um, extra politiemensen die zijn aanwezig hier morgen, of dat dan weer niet? Ja, extra, extra. Het is wat we normaal eigenlijk zouden doen. Maar wel ietsje attenter op dingen die voortkomen uit de discussie van de afgelopen drie maanden... Maar als grondhouding toch, uh, het moet eigenlijk een ontspannen feest worden. De meeste Nederlanders die gunnen toch uh, de kinderen uh, geen openbare orde... verstoring, maar gewoon een leuk feest. Waar Sinterklaas langskomst, waar ze kunnen zingen, leuke cadeautjes krijgen. Dat is toch de intentie van het hele feest. Denkt u dat de Zwarte Piet er anders uit gaan zien dan eerdere jaren? Nee, dat denk ik, dat denk ik eigenlijk niet. Het is, uh, ja, we blijven gewoon in de oude traditie van het, van het, van het feest... De discussie eromheen, die gaat natuurlijk ook voor een beetje voorbij aan een, een heleboel kinderen. Dus wat dat betreft, uh, zal de Sint. En de Pieter zullen eruit zien zoals het al jaren uitzien. Bijzonder voor u dat u als burgemeester Sinterklaas morgen de hand mag schudden als eerste? Ja, ik ben hier net twee weken. Dus ja. <laughs> ik heb het is, het is een hele bijzondere ervaring. Het is voor mij al een hele bijzondere ervaring dat ik in de stad terug ben waar ik 40 jaar geleden gestudeerd heb. Dat is natuurlijk, vind ik al bijzonder. En dat ik dan binnen twee weken ook zo'n groot project meemaak. Eigenlijk zo'n grote. Uh, ja, uh, entree en de ontvangst van Sinterklaas. Dat is ook wel heel, uh, heel apart en dat vind ik ook wel heel leuk. Dank u wel en veel plezier morgen. Oké, okay, dank u wel. Ruud Vreeman, op dit moment de burgemeester van Groningen. Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie. Edwin, vanmiddag een ongeluk op de A10. Ik dacht, lijkt wel bijna elke dag raak op die A10 bij Amsterdam. Er zijn meer weggebruikers die dat denken, Lucella. Het lijkt net of het de laatste tijd... Uh... Weel ongelukken gebeuren? We hebben geen cijfers die dat kunnen staven dat er meer ongelukken gebeuren dan gebruikelijk. Het is wel zo dat het de laatste twee maanden weer langzamerhand een stuk drukker wordt op de weg. Ja. Dus ja, als er dan wat gebeurt, dan staat het ook gelijk helemaal stil. En hoe is het er nu op die A10? Nou, de weg is inmiddels weer vrij, gelukkig. Het is de A10 Zuid richting Den Haag. Voor Oud-Zuid staat drie kilometer file. En die file die lost wel vrij snel op nu. De grootste problemen zijn er vanmiddag bij Rotterdam. Daar zijn ook ongelukken gebeurd. Er is toch wel sprake van een klein verkeersinfarct. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam staat voor. Op het Vaanplein 18 kilometer vielen, daar ligt olie op de weg, er is één rijstrook dicht. En op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. Voor Moordrecht staat 9 kilometer, er zijn twee rijstroken dicht. En ook daar is olie op de weg terechtgekomen. En ook daar zal de Zelwaapti eerst overheen moeten. Het Martijn, de tweets van alle kanten. Martijn Nijhuis met het uh, Twitter-overzicht. Uh, elke vrijdag, Martijn, waar gaat het vandaag over op Twitter? Het zal je verbazen. Sinterklaas, trending topic al de hele dag. Veel gemeenten die maken zich op voor zijn komst morgen. Nou, Ook Zwarte Pieten maken zich op. Eventueel met een andere kleur dan uh, zwart of bruin. Die uh, anders gekleurde hulpieten willen dus actie voeren tegen Zwarte Piet. De politie die gaat optreden tegen demonstranten. En Een chef van de Volkskrant, Koestaf uh, Bessems, die vindt dat te ver gaan. Die twittert... Deescalatie-obsessie bij de politie belooft niks goeds voor de vrijheid tot demonstreren. En dat leidde tot een reactie van, jawel hoor, daar is die weer... oud-Tweede Kamervoorzitter Wijsglas. Die zegt, overdrijf je niet, demonstreren bij Sinterklaasoptochten is belachelijk. Nou, Dat vindt de chef van de Volkskranten weer belachelijk. Die zegt, vrijheid is er ook voor dingen die een boel andere mensen belachelijk vinden. Dat is nou juist een beetje het ding met vrijheid. En dan het nieuws van de afgelopen week, de ramp op de Filipijnen. Wordt die nog veel besproken en ook de hulpacties daarvoor? Uh, nou, het is eigenlijk nog nooit echt trending topic geweest in Nederland, gek genoeg. Er worden wel veel foto's getwitterd door Nederlandse verslaggevers die daar naartoe zijn gestuurd. En het zijn niet alleen droevige foto's, ook foto's van lachende kinderen die de nagels van hun hondje hebben gelakt. Die proberen de moed er een beetje in te houden. En er is een foto van een Filipijn die zijn dierbaarste bezitten vasthoudt. Is het enige ding dat de ramp heeft overleefd, zijn gitaar. Ja, je zei het al, hè, discussie over 555, moet er nou geld op worden gestort? Ja, op Twitter gaat het natuurlijk alweer erover. Iemand schrijft, je kunt erop rekenen dat het grootste deel van het geld... ergens aan de strijkstok blijft hangen, net als met Haiti. Nou, weer een ander verwijst naar een liedje van Claudia de Brij over het mooie kleine Nederland. Waar we niet meer trots in actie komen voor een arm land... want wij zijn zelf al zo zielig en de ander irritant... Nou, dat filmpje wordt veel uh, doorgestuurd. Uh, verder is er een zanger die op eigen houtje geld inzamelt. Die maakt uh, geld over aan Giro 555 elke keer als iemand zijn Sinterklaasliedje downloadt. Hoeveel maak je daarvoor over? Ja, over, uh, ja je keer? kan het ook gewoon overmaken, denk ik, dan op 555. Zeg, het is Follow Friday. Wie uh, moeten we van jou volgen op Twitter? Uh, het account Taalfoutjes. Dat uh, volg ik al van het begin. Taalfoutjes met een V dus. Het staat vol met grappige spelfouten. Dat kan ik je niet uitleggen, want dat voert te verre. En het is alleen grappig als je het zelf leest. Ook leuk, het account Betere Spellen. Dat is een soort quiz. Dan krijg je elke dag vier vragen. En dan kun je zelf een beetje bijhouden of je goed bent in het Nederlands. Die site heeft twee prijzen gekregen voor de beste website en de populairste website. Het is wel een beetje jammer. Dat beter spellen heeft een advertentie in de krant gezet. Ze zijn er heel trots op. En je raadt het al, er staat een joekel van een spelfout in. Oh, maar dat hebben ze expres gedaan, denk ik. Welke is het? Dat ga ik niet zeggen. Dan moet je gewoon even kijken. Op dat langere Twitter-overzicht staat het op het account van de NOS. NOS, dus. Goed, tijd voor het weer dan. Marco Verhoeven is hier. Marco, prachtige herfstdag. Krijgen we ook zo'n mooi weekend. Uh, nee, helaas niet, want met prachtig rustig herfstweer heb je eigenlijk vaak een probleem met, uh, met een, uh, een aanvoer vanaf de Noordzee, want er komt de vocht onze kant op en uh, vocht in het najaar betekent mist in de nacht en mist in de nacht betekent uh, vaak laaghangende bewolking overdag. Nou ja, dat gaan we de komende dagen wel merken. Uh, nu is het nog tamelijk helder, er drijven wel wat wolken rond, maar het stelt allemaal niet zoveel voor en doordat het nu nog helder is, koelt het ook snel af. Uh, vooral in het zuidoosten van het land gaat de temperatuur fors onderuit vannacht, misschien. Wel tot net onder het vriespunt, zelfs op anderhalve meter hoogte. In de rest van het land is het iets minder koud, maar wel behoorlijk fris. En er kan dus in de loop van de nacht mist ontstaan. Ja, en dan morgen wolken. Ja, mist, laaghangende bewolking. Meest in het noorden van het land, die laaghangende bewolking. En naar het zuiden toe mist die langzaam oplost. En dan gaat de zon ook af en toe wel eventjes schijnen. De kans erop is het grootst in de zuidelijke provincies. Met temperaturen van 7 tot 10 graden. Helemaal niet onaardig. Maar ja, je zou het liefst natuurlijk overal in het land dat zonnige weerbeeld hebben. Ja, zon. Meer wolken. Wel droog op de meeste plaatsen. Maar dan zal het dus echt op de meeste plaatsen in het land wel grijs zijn. Voor de temperatuur maakt het allemaal niet zo heel veel uit. En ook voor de wind niet. Want het is gewoon een heel rustig herfstweekend. Pas na het dan krijgen we te maken met een hogere kans op neerslag. En dan gaat de temperatuur zelfs nog wat omlaag. Goed. Dankjewel, Marco Verhoef. Zo hebben we het over Fukushima. De problemen in Japan zijn nog steeds niet voorbij. Eerst de Dave Barnes' Little Lies... Everything is beautiful The cotton fields, the open road The radio plays a song Er zijn opnieuw problemen in de Japanse kerncentrale Fukushima. De centrale raakte zwaar beschadigd door de tsunami in 2011. Een kleine drie jaar later lijken ze de boel daar nog steeds niet goed onder controle te hebben. Wim Turkenburg is energiedeskundige, volgt het al vanaf het begin. Goedemiddag meneer Turkenburg. Goedemiddag. Wat is nu het probleem? Nou, wat ze hebben gevonden is uh, binnenin de reactor zelf, met name reactor nummer 1... die is gesmolten in 2011, waar zeg maar de problemen zitten... als het gaat om grote lekkages van zeer zwaar reactief water uit de kerncentrale. Uh, ze pompen water in die centrale om de gesmolten kern uh, te koelen. Nog steeds? Dat, uh, nog steeds, dat moet iedere dag gebeuren. En uh, dat water dat stroomt er even hard weer uit de kern. In uh, zeg maar de fundamenten, in de, in de kelders, in allerlei goten van de reactor. En dat komt omdat er allerlei scheuren en gaten zitten. Maar ze hebben nooit nog goed kunnen nagaan waar die scheuren en gaten zitten. Ze hebben er nu een... Uh, zeg maar een robot op afgestuurd. En ze hebben in ieder geval nu twee gaten gevonden. En uh, ja, als je dat weet kun je dat in principe dichten. En kan dat wellicht helpen bij het oplossen van het probleem. Want uh, als er nog steeds water ingepompt wordt... tot, tot wanneer uh, willen ze dat überhaupt gaan doen? Moet dat voor nou, eeuwig dat doorgaan? De, nou, ze willen in 40 jaar de reactoren helemaal weg hebben. Hè? Dus in ieder geval zou het wellicht 40 jaar door kunnen gaan. Mm -hmm. Maar uh, wat er gebeurt is, ze pompen het water erin. Dat loopt er dus even hard weer uit door die gaten. Maar door die gaten komt er ook grondwater in die reactoren. Dus de hoeveelheid water wat radioactief wordt... en wat ze oppompen wordt steeds groter. En dat slaan ze op in vaten. En er komen dus steeds meer opslagvaten op het terrein te staan. Ja, dat houdt ook een keer op natuurlijk. Dat maar houdt een keer ruimte. op. Precies, dan worden daar borsten gekapt af en toe om weer nieuwe vaten neer te kunnen zetten. En het probleem daarbij is dat die vaten dus voor een deel uh, beginnen te lekken. Dus dat is één probleem. Het tweede En hoe is kan dat... dat dan weer? Er zijn, zijn geen goede vaten. Nou, die zijn gemaakt, zeg maar, een beetje op een houtje stoutjes manier. Er kan duizend ton water in. Zo'n ton wordt, uh, wordt in ongeveer 2,5 dag in elkaar gelast. En ze hebben dat heel snel gedaan om het probleem te kunnen aanpakken. En uh, ja, die, die tanks, die tonnen, zeg maar, die zijn niet goed genoeg. Dus die moeten nu allemaal weer vervangen worden door veel betere tanks. Goedkoop, duurkoop in dit geval. Zo zou je dat inderdaad uh, kunnen zeggen, ja. En, en van die scheuren, he, waardoor het water er nu even hard weer ja. uitstroomt, hadden ze dat uh, kunnen voorzien? Nou, die scheuren zijn ontstaan, ja, hoe precies weten we niet. Maar dat kan door de aardbeving zijn. Dat kan door de waterstofexplosie zijn. die daar in die reactor in 2011 heeft plaatsgevonden. Het kan komen doordat de kern is gesmolten. En dan door het reactorvat heen is gesmolten tot, in, zeg maar, tot op het beton. En ja, daar is dat beton ook niet echt tegen bestand. Dus dat is wellicht deels gaan scheuren. Dus kun je dat voorzien? Ja en nee. Uh, je, er wordt eigenlijk geen rekening gehouden, zeker niet in Japan... met de kans dat er zo'n groot ongeluk kan plaatsvinden. Dus nee, ze hebben daar niet aan gedacht van tevoren. Ze krijgen ook hulp uit het buitenland hè, de afgelopen tijd... om de problemen ja. in te dammen. Hoe is het nu ja. voor de omgeving? Is, is er nog steeds dreigend gevaar door al dat water dat er weer uitloopt? Dat, dat, dat water wat eruit loopt, dat komt in het grondwater voor het deel terecht. En dat dreigt dus richting de oceaan weg te stromen. En daar de oceaan weer verder te vervuilen met radioactiviteit. Dus daar worden nu maatregelen voor genomen. Onder andere gaat men een hele grote, uh, ja, je zou kunnen zeggen, ijsmuur bouwen. rondom de centrale tot diep in de bodem. Zodat er geen grondwater meer in en uit uh, kan stromen. Maar daar is men nog wel anderhalf jaar mee bezig voordat dat is opgelost. Mm -hmm. nou, en voor de hele omgeving, uh, ja, er zijn nog steeds. Uh, Ongeveer 150.000 mensen die uh, geëvacueerd zijn. Nu al uh, ruim 2,5 jaar. Er wordt steeds tegen ze gezegd, jullie kunnen binnen een, binnenkort weer terug. Maar het is veel verstandiger om te zeggen, jullie kunnen nooit meer terug. En ga je leven op een andere manier inrichten. Geef ze een zak geld en zorg dat ze weer op een andere plek... Uh, ja, op een normale menselijke manier uit de voeten kunnen. Dus men durft dat in Japan nog niet hardop te zeggen. Nee, maar zo te horen uh, het duurt het gewoon nog eventjes. Dit hele probleem duurt nog uh, heel lang. Uh, volgende week gaan ze beginnen met een andere hele grote operatie. Spreidstofstaven uh, waar reactiviteit in zit. Uh, in, in die liggen opgeslagen in koelbassins, Die gaan ze eruit halen. Dat vormt op zichzelf ook een gevaar. Dat het daar ligt. Uh, dat is een uh, behoorlijk risicovolle uh, onderneming. Ja, want hoe dus gaan ze dat doen dan? Nou, ze hebben daar een dat is de reactor nummer 4. Daar hebben ze een heel gebouw omheen gezet. Een kraan geïnstalleerd. En ze hebben daar allerlei voorbereidingen getroffen... om die splijtstofstaven die in dat koelbassin liggen... om die in een soort, uh, ja, wat zal ik zeggen... in een kleine tank onder te brengen onder water. En die tank wordt dan uh, op een vrachtwagen gezet. En naar een uh, opslagbad... Op een 100 meter afstand van deze centrale. Vervolgens opnieuw opgeslagen op de begane grond. Nu staan die staven in dat opstelgebouw op iets van 18 meter hoogte. Uh, en dat is niet, uh, dat is niet verantwoord. Uh, nou. Maar ja, het kan zijn dat die, dat die staven wat beschadigd zijn. Dus we moeten, uh, het is, wordt spannend volgende week. Zeker, dan ook weer voor de omgeving waar ze naartoe gaan. Zeker. Nu, nu heeft TEPCO, de beheerder van de kerncentrale... veel kritiek gekregen destijds door het optreden tijdens en na de ramp. Doe, doet TEPCO het ja. inmiddels beter? Uh, niet goed genoeg. Dus de overheid die heeft ook de regie voor een belangrijk deel overgenomen... Tepco zegt dat ze te weinig geld krijgen van de overheid om mensen in te kunnen zetten... Uh, ze zijn ook bezig dus met hele andere zaken... zoals het opstarten van een kernreactor op een andere plek in, in Japan. Ze proberen daar toestemming voor te krijgen. Maar inmiddels hebben ze van de toezichthoudende organisatie te horen gekregen... van als jullie niet in staat zijn om de problemen in Fukushima onder controle te krijgen... dan kun je vergeten dat je een reactor op een andere plek nu in Japan weer kunt opstarten. Dus er worden als het ware gedwongen veel meer aandacht gegeven... toch aan het oplossen van de problemen in Fukushima. Goed, Wim Turkburg, energiedeskundige, dank voor uw uitgebreide uitleg... bij de problemen die er nog altijd zijn dus in Japan... bij de kerncentrale Fukushima. We gaan richting het nieuws van vijf uur.